Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Geboren door het woord, deel 2. Um, de vorige keer uh, was deze tekst. Stond daarbij. Nou, misschien nog wat moois over wat Ellie zei over die naam. Toen uh, Abraham uit zijn uh, huis getogen was. Uit het huis van zijn vader. En de uh, plaats van zijn familie. Toen ging hij uh, naar Canaan. Naar uh, de volkeren die daar uh, woonden. En Euswilif daar rond. En uh, Lot die ging op een gegeven moment weg. En, uh, en op een gegeven moment kwam daar God. En die verscheen aan hem. En die liet hem weten. Ik ben El Shaddai. En hij openbaarde zijn naam El Shaddai. En die naam dus spreekt van intimiteit. Een intieme God. Waarom? Omdat iedereen had hem verlaten. Zijn ouders waren in Garan achtergebleven, Lot. Dat, hij dacht, dat is zijn zoon. Dat was zijn neef en die kon erven. Maar die was er ook niet meer. Wie blijft er dan nog over? Deze Eliezer. Dat zal mijn uh, zijn mijn erfgenaam zijn. En dan openbaart God zich als El Shaddai. Een naam met intimiteit. Waarin de, ja, het woord voor borsten ook doorklinkt. Shad in het Hebreeuws is borst. Shaddai is een meervoudsvorm. Dan openbaart God een intieme naam van hemzelf. Aan Abraham die daarvoor gekozen heeft om daar met hem te zwerven. Dat vind ik mooi. Wij zijn ook een soort zwervers. Vind je niet? Door messiaans te worden zijn we ook een beetje gaan zwerven. Nou, het is belangrijk dat we bij die naam blijven: El Shaddai. De God die intiem wil zijn met ons, die ons wil spiegelen zoals een kind dat aan, bij de moeder aan de borst is. De, de afstand tussen het gezicht van de moeder en het kind is net zo ver als het kind kan zien, dat is bijzonder eigenlijk. Als we die relatie mogen opbouwen met God. Die Abraham had. Zo intiem. Dat je gewoon maar voor zijn aangezicht mag zijn. En vanuit die plaats. Hem weer Zoals een kind zijn moeder weer En gevoed wordt. Door liefde en barmhartigheid. Dat is zijn naam. El Shaddai. En toen later. Toen kwam Mozes. Die werd naar Israël gestuurd. Of naar Egypte gestuurd. En daar zat het uh, nageslacht van Abram. Die zaten daar en die deden slavenwerken. En God zou hem bevrijden. En toen openbaarde hij een nieuwe naam van zichzelf. De naam Yahweh. En daaruit spreekt zijn macht. Zijn grote macht. Zijn almacht. De naam van Yahweh die zijn arm openbaart. En die zijn wonderen en tekenen verricht. Om zijn volk te bevrijden van het juk van Egypte. Daar spreekt zijn naam Yahweh van. Ik ben, ik ben aanwezig. Ik was niet alleen degene die de aarde en de hemel heb geschapen. Maar ik ben er vandaag voor jou. Om jou te redden. En om iets nieuws voor jou te scheppen. Amen. Amen. Dat is zijn naam Yahweh. En toen kwam het volk Israël. In de woestijn. Bij de berg van God. En God die daalde neer op die berg. Zijn aanwezigheid was daar. Hij was daar. Volledig zoals hij... Is de schepper van hemel en aarde. En hij stond op het punt. om zijn volledige naam te openbaren. aan het volk dat daar met hem in ondertrouw zou gaan. Waarom deed hij dat eigenlijk niet? Weet u dat? Nou, omdat Israël. die hadden de naam Yahweh. op een gouden kalf geplakt. Die hadden gezegd: kijk, dat is Yahweh. die ons uit Egypte bevrijd heeft. God had twee namen geopenbaard. El Shaddai en Yahweh. Zijn intimiteit en zijn macht. En hij stond op het punt om ook de naam van hem als echtgenoot te openbaren. Als koning. Koning van de schepping. Maar die naam heeft hij niet geopenbaard. Die naam zal hij pas openbaren. Als wij weten wat het betekent dat hij El Shaddai is. En dat hij Yahweh is. De God die intiem met ons wil zijn, die ons wil voeden en die ons wil redden met een machtige hand. Omdat we geen slaaf zijn, maar vrij in zijn naam. Vrij van elk afgod. En daarom moest zijn naam Yahweh opnieuw geopenbaard worden in Yeshua. Zijn naam Yahweh die woonde in Yeshua. En door Yeshua is het woord van redding over heel de wereld uitgegaan. Zodat de naam Yahweh opnieuw bekend wordt. Zou worden. Zodat Israël nu wel zou weten wat het betekent om gered te worden. In de naam van Yahweh. Ja, en er zijn er mensen die denken, dit, van, die denken dat Yeshua Yahweh is. Ik kan die verwarring wel begrijpen. Maar, en dat geeft ook niet. Het is ingewikkeld. In Johannes 14 staat dat. Ik weet dat dit lastig te begrijpen is, zegt Yeshua. Als hij erover spreekt dat Yahweh in hem woont. Maak er nou niet zo'n punt van. Dat komt wel. Net wat Eddie zei vanmorgen. Komt goed. Maar weet dat hij El Shaddai is. De intieme God. Die jou voeden wil. Met barmhartigheid en liefde en genade. En dat hij Yahweh is. Die jou bevrijden wil. Van alle afgoden. Zodat jij vrij bent. Om hem te dienen. De enige God. Van schepper. Van hemel en aarde. Als je dat weet. Dan wandel je met hem. En, en als je dat is iets persoonlijks. Maar de naam Yahweh is ook voor een volk gegeven. Dus zijn naam Yahweh kunnen we alleen begrijpen als we als volk samen zijn en wandelen voor zijn naam. Dat is nog een beetje ingewikkeld. Yeshua zal het herstellen. Als hij komt. Amen. Maar deze God waar we spreken nu over zijn naam, die heeft ons geboren laten worden door het woord. Daar hebben we de vorige keer ...over nagedacht. En deze tekst stond daarbij centraal. Jullie zijn opnieuw geboren. zei de apostel Petrus ofwel Shaliach, de heroud van de koning, Yeshua. Het zaad waaruit jullie geboren zijn, hij, hij vat het dus heel letterlijk op... ...het is niet een wedergeboorte iets spiritueels, maar iets met... Ja, ...het zaad waaruit jullie geboren zijn vergaat niet, want het is onsterfelijk zaad... Het zaad is namelijk het scheppende woord van God. Zijn levende woorden hebben jou verwekt. En zullen het woord onsterfelijk in jou laten leven. Dat is wat er geboren wordt. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin. Want wat gaat er dan leven? Hè? En wat betekent die wedergeboorte dan? Nou... Dit is eigenlijk. In het Hebreeuws is het zo. Als je zes woorden neemt. Zoals in de zegen van Aaron. Ja, we zegent jou. Hij behoedt jou. En hij doet zijn aangezicht over jou licht. Heb je zes woorden in het Hebreeuws. Die zijn alle zes. Hebben die een heel concept. Dus een, heel, een, een hele openbaring schuilt erachter. Het is, het is iets waar je naar nou moet zoeken. Want wat betekent het. dat hij je zegent? Wat betekent het. dat hij je beschermt? Maar. toen de. Uh, de apostolische brieven schreven wat wij wel eens het Nieuwe Testament noemen toen werd dat in het Grieks gedaan en om nou het Hebreeuwse denken en de Hebreeuwse boodschap in het Grieks uit te drukken dat is wat ingewikkelder dan moet je heel veel termen gebruiken uit het Grieks om één concept te gebruiken om één ding te laten zien en daarom moet je eigenlijk wedergeboorte niet als iets op zich verstaan, maar als iets wat over heel veel gaat. En moet je de andere steekwoorden erbij zoeken om het hele Hebreeuwse begrip te vinden wat erachter schuilt. En hier gaat het over dat opnieuw geboren worden, die wedergeboorte. Nou ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als het sprekende woord van God. Als het over wedergeboorte gaat, gaat het dus over het woord van God. Het gaat over het zaad, het over het eeuwige leven, over de herschepping, over Yeshua's opstanding. Het gaat allemaal over hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Het is één diamant en je kunt er steeds vanuit een ander vakje naartoe kijken. Het herstel van Israël. Zo heet die diamant eigenlijk. Dus als je een van die termen ergens tegenkomt, ja, dan kun je dat uitwisselen. Deze tekst kent u wel. Want als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. U kunt er waarschijnlijk nog uit uw hoofd opdreunen. Ik ben ermee grootgebracht en nu ook waarschijnlijk. Nou, als we dat uitwisselen, eeuwig leven. Stond hier in het rijtje. Zie Dus, uh, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar wedergeboren wordt... Het woord van God in zich ontvangt. Het zaad. Eeuwig leven. Zodat ieder die in hem gelooft opnieuw geschapen wordt. Door Yeshua's opstanding. En deel wordt van het herstel van Israël. Dus, dus die tekst die is, uh, gaat over veel meer weet je wel. Het eeuwig leven. Dat, als je alleen maar dat ziet. Alleen maar daaraan denkt. Is het eigenlijk heel beperkt. Je moet eigenlijk het hele plaatje zien. En dan weet je dat je daardoor... ...onderdeel wordt van het herstel van Israël. Deze tekst is een beetje de, de, de kerntekst van het christelijke geloof. Zoals we dat hebben meegekregen. Maar het is een beetje de deurklink. Ik wil dat eigenlijk vergelijken met een deurklink. Je komt binnen... ...en uh, je doet de deur open... ...en je stapt naar binnen... ...en je doet de deur weer dicht... ...of tenminste, of je laat hem open voor de volgende. En nu... Ben je binnen. Halleluja. Ben je heel blij mee. Als je gered bent. U kunt het zich nog wel herinneren. Dan ben je ontzettend blij mee. Je leven is veranderd. Het is het belangrijkste moment in je leven. Dat je naar die deur gegaan bent. Maar wat doe je nu? Ga je nu omdraaien. En blijf je naar die deurklink kijken. En zeg je: halleluja wat een mooie deurklink. Of zeg je van. Oké okay, de volgende kan naar binnen. Ik laat de deur open. Maar ik ga naar binnen kijken. Ik wil op ontdekkingstocht. Ik wil weten wat God voor mij heeft. Welke erfenis Hij voor mij heeft. Wat voor huis Hij voor mij heeft waar ik wonen mag. Dat wil ik weten. Nou, dan laat je die deurklink achter je. En dan ga je eens op zoek. Wat is nu Gods hart voor mij? Ik weet al wat die deurklink is. Ik weet al wat het eerste stapje is. Maar dat is het eerste stapje. Ga nou eens die volgende treden op. En klim nou eens omhoog. Naar waar God is naar intimiteit met God. Laat je nou eens bevrijden... van al die afgoden die nog ergens... aan je vastkleven. Maar het is wat het is. dit is niet alles mensen. Dit is niet de kerntekst van het christelijke geloof. Het was de kerntekst voor... mijn binnenkomst. Yeshua is de weg naar de vader. Toen ik dat ontdekte... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... zodat ik... in geloof... dat ook kan ontvangen... met hem kan verzoend worden... Dat is geweldig. Maar dat is nog maar het begin. Vanwege het thema gaan we naar de kerntekst van het geloof van Yeshua. Ik denk dat dit de kerntekst is van het Bijbelse geloof. En die tekst kent u ook. Die kent u misschien wel beter al bijna dan Johannes 3 vers 16. Want deze, die, uh, die zingen wij elke week. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amen Baruch sham kevod malchut leolam va Shema Yisrael Adonai Elohim. Nou, Kijk, als je dit, als, je dit nou als christen bekijkt Je bent net door die deur gekomen En dan zie je die tekst Dan denk je, dan loop je de straal aan voorbij Dan denk je Shema Yisrael, hoor Israël uh, Adonai is onze God Adonai is één Oké, okay, ja, en? Hij is één Ja, maar wat betekent dat? Je hebt toch geen idee Het zijn toch niet zeggende woorden? Maar als je, toen ik net christen was, zei dit maar helemaal niks. Toen dacht ik, ja, oh ja, dat is oud testament. <laughs> toen Jezus gevraagd werd, wat is nu het grote gebod? Marcus 12, vers 30. Zei die Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai gaat. Dit is het grote gebod. Heb de Heer uw God lief. Want we leren hem kennen. Zo, shema, hoor. Hoe leren we hem dan kennen? Door te horen het woord. Het woord. Het woord van God als een zaad in ons leven. Shema, Israël. Wat gebeurt er dan als je hoort je wordt Israël? Je wordt Israël. Is dat niet ongelooflijk? Je krijgt een naam. Je wordt deel van een volk. Shema, Israël. Voel je hoe dit gaat? Dit gaat over veel meer dan een paar woorden. Dit is, dat, is, dat is net wat ik net zei. In het Grieks heb je heel veel woorden om één ding uit te leggen. Maar in het Hebreeuws moet je elk woord bestuderen. En elk woord zoeken. Wat betekent het? Wat betekent het voor mij? Wat zegt het over God? Adonai Elohenu. Dat zijn de middelste woorden van Israëls credo. Adonai Elohenu. Of Yahweh. Eloheinu, dat staat er natuurlijk letterlijk. Nou, daar uh, heeft Yahweh zich geopenbaard op die bergtop. Dat is de berg Sinai, En daar is het volk Israël dat er gekomen is om door hem aangenomen te worden. Adonai, Eloheinu, Yahweh, onze God die daar is, kun je dat zeggen, is onze God. Heb je wel eens voorgesteld daar te staan en te zeggen dat is onze God? Maar die mensen die stonden te trillen toen ze dat zagen... En die weken achteruit. En dan waren ze eind van die berg verwijderd. Mozes kon het zeggen. Maar dat was ook zo'n beetje de enigste. Hij liep, ontspannen de berg. En hij kwam in aanwezigheid van God. En hij zei, u bent mijn God. U bent onze God. Maar voor het volk is het nog een beetje lastig. En daarom sprak hij in Deuteronomium... over Yahweh uw God... Weten jullie dat Hij uw God is? Weet je dat? Hij heeft zich geopenbaard als die machtige Yahweh. Die jou bevrijdt. Die jou vrijzet. Die jou vrij wil zetten van elke afgoderij. Van alle afgoden. Om werkelijk met Hem op aarde te regeren. Kun je het je voorstellen? Weet je dat Hij jouw God is? Weet je dat al? Er is geen ander Bijbelboek waarin dat zo vaak voorkomt. Yahweh, uw God. Yahweh, uw God Spreekt. Ja, we, uw God zegt dit. En wat zegt Israël dan? Ja, we Elohim. Dat is het antwoord van Israël. Ja, we onze God. Dat zijn heilige woorden. Beseft u dat? Heilige woorden. Dus zeggen, te weten dat Hij onze God is. Als dat land. Dat is de kern van het Shema. De kern van de misschien wel belangrijkste tekst van de Bijbelse geloof. Hij is onze God. Dat betekent dat hij staat. Dat wij met hem in verbond staan. Anders kun je dat niet zeggen. Dat hij onze God is. Dat kun je niet Want dat is nou precies waar het over gaat. Dat we met hem in verbond staan. Ongelooflijk. In verbond met de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Een verbond met hem. Een veilige relatie. Intiem. Bevrijd van alle andere afgoden. Als er een afgod op komt doen, we, wat zeggen wij dan? Ah, man, daar hebben we niks mee te maken. Nou, dat, dat is lef hoor. Want er zitten veel afgoden. Als, wij, als, als we, als we af, afgoden tegenkomen in het leven van onze naasten. In onze familie. Het is ook niet altijd verstandig om dat recht in het gezicht te zeggen: van, ah, man, we een afgod. Want mensen geloven er heilig in, joh. Dan zeg, oké. Okay en dan zeg je in je hart Yahweh Eloheinu Yahweh is onze God wij staan in verbond met hem oké, okay. Adonai Eloheinu betekent dat hij onze God is omdat we met hem in verbond staan en wat betekent het om met hem in verbond te staan dat je grenzen hebt nou daar heb je het grenzen waar je samen voor kiest samen voor kiest dat deed Abraham met die besnijdenis in feite hij koos samen met God voor een bepaalde grens grenzen waar je samen voor kiest grenzen zoals je zult niet liegen, je zult niet stelen je ge zult geen doodslag plegen, enzovoort en in Deuteronomium wordt het allemaal in detail uitgelegd, waar het eigenlijk over gaat die grenzen, die tien woorden Waar gaat het eigenlijk over, elk woord wordt een preek gegeven, elk woord een preek, grenzen waar je samen voor kiest, het is helemaal niet zo vaag het is gewoon duidelijk, daar kies je samen voor nou, wow. is er iets moeilijkers? Ja genoeg, dat zijn hele moeilijke dingen. Maar dit is, als we weten, als we binnengekomen zijn, dan leren we daarover. Dan zijn we bij hem binnengekomen staan, met hem in relatie. Adonai Elohim, Hij, Yahweh is onze God. Shema Israel, wil ik weer naar terug, want dat is eigenlijk waar, men, waar, de, waar het vanmorgen over gaat. Geboren door het woord. Geboren door het woord. Dat betekent dat wij open oren hebben gekregen. Als we geboren zijn door het woord, dan hebben we een open oor gekregen van... Hé, hey, we hebben een woord gehoord wat we eerst niet wisten en wat we nu wel weten. En waardoor we binnengekomen zijn. Bij hem in huis, met hem in een verbond staan. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een plaatje over uh, waar God spreekt. Waar spreekt God nou? Maar dat is niet te vinden. Het staat alleen maar wanneer God spreekt. En dat is eigenlijk al een beetje wettig, Weet u dat? Als je zegt wanneer God spreekt. Want het, dan staat er komen, kom en staat er gehoorzaam. Hem. Wanneer God spreekt moet je hem gehoorzamen. Dat is ook zo. Ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Maar als het daarbij blijft. Dan is er eigenlijk nog een afstand. Zeg je dan wel. Yahweh Eloheinu. Yahweh is mijn God. Ja je mag dichterbij komen zie hier ben ik, Samuel die de stem de roepende stem hoort hier ben ik maar dan begint het en dan is het ook interessant ik denk nog veel interessanter waar spreekt God want als je hem hoort spreken, dan roept hij en dan wil hij dat je ergens komt bij hem uitkomt waar spreekt God zodat wij kunnen horen wanneer God spreekt als je daarbij blijft ...dan kun je eigenlijk gewoon vrij leven wat je wil natuurlijk, hè? Je kunt gewoon gaan doen wat je wil... ...want wanneer God spreekt, dan sta ik gelijk de beschikking door. doe ik. En ik leef verder, maar wanneer God spreekt? Nee, ik ben echt heilig, ik ben heel vroom. Ik ben een goed christen. Wanneer God spreekt, zal ik er zijn. Ik ben er echt, echt... Wanneer God spreekt? Wanneer hij mij spreekt? Oh ja. Nou, als je hem niet meer hoort... ...dan, dan, dan spreekt hij niet... ...en dan kun je dus gewoon verder met... ...ja, waar je mee bezig bent. Er zit iets van afstand in... Ik, Waar spreekt God? Zijn we op zoek naar waar Hij is? Waar spreekt Hij? Shema Israël. Want dan kunnen we echt horen. Onze oren openstellen. En dit is een belangrijke vraag inderdaad. Ik hoor al in zijn woord. En uh, we gaan uh, drie plaatsen noemen waar God spreekt. Drie plaatsen vanmorgen. Drie plaatsen waar Hij spreekt. Maar daar komen we zo op. Er is een bepaalde tekst in uh, Nummerie in de Torah. En dat is Nummerie 7. En daar spreekt God met Mozes. Nummerie 7, dat is uh, uh, uh, een van de favoriete hoofdstukken om te bestuderen voor veel christen. Dat gaat over uh, al die offergaven van de stammen Israëls. De, de, de runderen en de wagens en het goud en het zilver en de, de, de offergaven die erbij hoort. 89 versen in het Oude Testament. Wauw! Nou ja goed, ik, weet, ik vraag me wel eens af of mensen weten dat dit in de Bijbel staat. Maar dan na al die offergaven, dan zitten we vers uh, 84, wordt dan uh, opgesomd. Dit was de offergaven van de leiders van Israël ter eenwijding van het altaar op de dag dat het gezalfd werd. Twaalf zilveren solders, twaalf zilveren springmakers worden nog een keer opgesomd. En dan vers 89, ja, dan heb je heel je interesse bij je verloren, ben je kwijt. Dit gaat, dit is, dit is toch allemaal, dit, waar gaat dit over mensen? Ik snap niet waar het over gaat, jongen. Ik weet het gewoon niet. Jonge stieren, runderen, uh, lammeren, uh, ach, jongeren, allemaal ah, Oude Testament. En ja, dan voor het 89ste vers heb je ook niet veel aandacht meer. Maar daar staat nou juist iets. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken... Met hem te spreken. Dan is het niet wanneer God spreekt. dan sta ik tot uw beschikking. Dit is een relatie. Ja. Mozes had die plek gevonden waar hij spreekt. En die gaat er binnen. en, en weer naar buiten. En dus oh wacht, nee, ga ik weer even terug. Ik, ik ben hem wat vergeten. Hij gaat weer, en hij spreekt met hem. Dat is vrij. Dat is ongelooflijk vrij. Die is pas bevrijd, zeg. Je weet wat het betekent, wat de naam Jade betekent. Dat weet hij. Hij is volkomen bevrijd. Dat hij zo binnen kan wandelen. Bij de levende God. En met hem spreken. En al die gaven van die office, die gaan daarover. Maar daar gaan we nu niet over nadenken. Nou, ik, ik wilde alleen dit er even uithalen. Wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met hem te spreken. hoorde hij een stem tot hem spreken. Van boven. Het verzoendeksel dat op de ark van de getuigenis ligt. Van tussen de twee Gerubim. Zo sprak hij met hem. Ongelooflijk. Zo dicht bij God zijn. Zo dicht bij God. In het allerheiligste. Maar hij was geen hoge priester. Toch? Of wel? Sorry? Ja, Adam was tot hoge priester gezalfd. Mozes niet. Hoe kan dat nou? Eigenlijk mocht hij er helemaal niet komen. Je hoeft geen hoge priester te zijn... Om heel dicht bij God te zijn. Of tenminste, niet letterlijk. Maar als je door, het, door Aaron te bestuderen en door het hoogpriesterschap te bestuderen, als je leert wat het is om een hoogpriester te zijn, dan kun je bij hem binnenwandelen. Zo vaak je wilt. Dat is niet niks hoor. Maar dan heb je de lessen begrepen die Aaron eigenlijk in zijn leven moest uitdragen. Waar heel die tent en heel die priesterschap eigenlijk over ging. Dat is niet zomaar een opleiding hoor, tot hoogpriesterschap. Ja, het volk bij de heren bedacht. Ja. En omdat Mozes dit zomaar had geleerd om als hoge priester te zijn. Zonder dat hij het ook letterlijk was. Werd hij als God aangesteld voor het volk Israël. En dan kon hij binnenkomen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar het staat hier recht. Hij hoorde de stem tot hem spreken. Hier, hier leer ik ook iets, nog iets uit. Een stem. God is een stem. Kijk, Israël kwam uit Egypte en hadden alle goden hadden gezichten of, of, of koppen van, van dieren of wat dan ook. Al die goden hadden een uiterlijk, een, een, een beeld, een beeltenis, een vorm. En dan, en dan komen ze in de woestijn en nu zijn, zijn ze op het punt van, nu willen we God leren kennen op de berg. Laat maar zien, hoe ziet u eruit? En dan openbaart hij een stem. Een stem. Helemaal geen gezicht of wat ook. Een stem. Je zit net als in het paradijs. Een stem. En, en, en het tweede woord zegt. Blijf daar ook alsjeblieft bij. Want als je een, een, een beeld voor mijn aangezicht plakt. staat er letterlijk. dan pleeg je afgoderij. Dus als je er een beeld van maakt. dan gaat het mis. Een stem. Shema Israël. God en Israël. geven zich bloot aan elkaar. op die plaats. Waar hij spreekt. Shema Yisrael, dat is zo'n geweldige uitspraak. Het gaat er niet om dat je iets weet. Het gaat erom dat je je oren openzet. Dat is totaal anders. Het gaat er niet om dat je weet van, oh maar God is zus en zo. Nee. Ik hoor hem. Shema. En ik wil hem horen. Shema Yisrael. En dan vindt daar openbaring plaats. Op de plaats waar God spreekt. Nu, als je, nu kijken we vanuit een ander perspectief. Hè. We de Torah en, en, en de profeten en de koning hadden we. En toen kwamen de apostelen. En Yeshua's boodschap is in de wereld gezonden. En we kennen de Bijbel. En we hebben het ook leren kennen. Vanuit het, uh, ja, wat aan het Nieuwe Testament genoemd wordt. En we kijken er terug op. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Want wat gebeurt hier? Als we hier langer bij stilstaan, dan gaan we beseffen van. Wat die plaats is waar God met ons spreekt. Terwijl als we nu erop terugkijken zijn er eigenlijk veel profeten geweest. En die, daar heeft God eigenlijk een, een tweede keus genomen om te spreken tot zijn volk. Een profeet, om via een profeet te spreken, is tweede keus. Als een volk zover is afgedwaald dat hij een profeet moet sturen om te zeggen van zus en zo. Ja, dat is tweede keus. Snapt u? Dan, dan ben je weer op het niveau van wanneer God spreekt. Ja, wanneer hij spreekt dan zal ik luisteren. En dan weet je niet meer waar hij spreekt. Zijn we dat niet verloren? Als God weer via profeten moet spreken. Nou, dan zijn we eigenlijk weer. Maar toch zijn we op dat niveau. Want ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik ken niet die mensen die zoals Mozes bij hem binnen in de tent wandelen. En die zo'n gezag krijgen van God. Dat ze volken kunnen uitleiden. Dat ze koningen kunnen toespreken. Het is een enorm gezag. Enorm dat is niet iets van zelfsprekers. En toch, en toch heeft God ons drie manieren gegeven waarop hij met ons spreekt. Drie manieren. Die plaats van openbaring. En daar gaan we nu dus over nadenken. Die, welke, wel, wat zijn die drie plaatsen? In het Latijn is daar een mooie term voor. Genius loci. Loki betekent plaats en genius is zoiets als geest. Dat wil zoiets dus zeggen van, er is een plaats. En dat is niet zomaar een plaats. Maar dat is een plaats waar je met, ja, wat bepaalde, aan bepaalde... Verwachtingen eh, voldoet waar je, waar je binnen kunt komen waar je ontspannen bent waar de geest van God is zulke plaatsen van openbaring nou allereerst natuurlijk, het is al genoemd God spreekt door zijn woord, het geschreven woord van God dat hebben we ontvangen de Torah, de profeten, de koningen de apostelen en eh, daaruit, daardoor spreekt God maar ook dat is eigenlijk niet zijn eerste keus geweest want hij had aan Adam, aan Noach en aan Abraham heeft hij helemaal geen boeken meegegeven. Dat was niet zijn eerste keus. Want hij kende ook de risico's van het spreken door het woord. Zal God die risico's niet kennen? Natuurlijk kende hij die risico's. Dus hij heeft niet gelijk maar met die boeken ge... Hij heeft ermee gewacht totdat het zin zou hebben. Het was schreven bij de Torah. Het, het grootste, meeste werk in de geschiedenis. De diepte van de Torah. Dat is, dat is ongeëvenaard. Ongeëvenaard. En de profeten en de geschiedenis van de koningen die daaraan herinnerden. En die de herinnering levend hield. En ook de, de, eigenlijk liet weten van... Ja, maar blijf wel in het spoor van de geest van de Torah. En toen de apostelen die het aan de wereld verspreiden. Maar het spreken door zijn woord... Dat gebeurt toch. Ondanks dat dit eigenlijk, ja... Niet de eerste keuze is. Maar God spreekt door zijn woord... Ik heb het ervaren. U ook? Ja. U God door zijn woord. hoorde spreken tot uw hart. Maar ah, geweldig. Dan word je er helemaal vol van. Ik raakte er op een gegeven moment zo vol van... dat ik vierjes vol met teksten ging printen. En helemaal uit mijn hoofd leren. Wat God tot mij had gesproken was geweldig. Dat was een kostbaar... kostbare juweel. Ongelooflijk. Maar toen waren er zoveel teksten op een gegeven moment... moest ik opgeven. Maar ik kan het wel bij me dragen bij mijn hart en steeds opzoeken als er iets gebeurt en nou, wanneer ik lees en die woorden lees dan zegt de Torah ook of in het Hebreeuws staat er hoor naar wat je hoort het woord Shema staat er vaak twee keer luister als je hoort luister je ook als je hoort dat is belangrijk bij het geschreven woord dat je niet op de letters afgaat maar dat je luistert naar wat er gezegd wordt dat je hoort naar de toonzetting van God. Wat God nou bedoelt te zeggen. Nou precies wat ik net over die hoge priester uitlegde. Als je de voorschriften voor een hoge priester ziet, dan kun je dat precies gaan vervullen. Kun je dat allemaal precies, heel exact gaan vervullen. Dat is ingewikkeld. Adam had er flink moeite mee, Maar het lukte hem. En zo was hij een onderwijs, een levend onderwijs. Maar, als hij het daarbij liet, dan had hij nog niet geluisterd in het horen. Want daarin zit nog juist de boodschap. Wij zullen doen en horen, zegt Israël. Wij zullen doen en horen. Dus door het te doen, ga je, ga je weer op onderzoek uit. Wat betekent dit? Wat leert dit mij? En dan ga je op een tweede niveau horen. En dan hebben we het nog maar over één plaats van openbaring. Het geschreven woord van God. En het is voor iedereen, voor u en mij. Iedereen kan er zo bij, Deze plaats. Openbaring. Je hoeft niet te wachten totdat God een of ander wonden verricht om, om jou te bereiken. Maar het is er, het woord van God. Het is er, een schatkamer. Dag in dag uit. Het is te beschikbaar. En we kunnen Gods stem horen, daardoorheen. Er is een tweede plaats. Het gesproken woord. Ik heb het nu dus niet over... Uh, uh, Profetisch. een profeet die God hoort spreken. Dat doet God natuurlijk ook. Hij spreekt ook via een profeet. Maar dat is niet een vaste plaats, want hij kan profeten zenden of tegenhouden wanneer hij wil. Dus het is niet een plaats die je kunt opzoeken. Dat gebeurt of het gebeurt niet. Maar het gesproken woord van God dat is ook een plaats die wij nu kunnen bereiken. Wat bedoel ik? Ja, maar je hebt er eigenlijk ook elkaar voor nodig. Want als ik ik sta hier in mijn eentje te spreken dat vind ik leuk om te doen maar met elkaar studeren, want ik moet ook horen spreken. als ik hier in mijn eentje sta te spreken ben ik maar maar als ik nu een, een, een vraag stel of, of een beeld voorlees uit de Bijbel en dan zegt, dan zegt Raphael ah, of dan zegt Johan, ah, ik moet nu aan Genesis 17 denken, en dan komt dat erbij en dan komt dat erbij dat is eigenlijk wat Yeshua deed wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, en toen kwam er van alles los. Ja. En wie zegt u dat ik ben? De Messias. Oh, stuwa. Niet te hard spreken. Want als God spreekt, is dat ook heilige grond. Als je samen bent, samen studeert. Dat is wat in het Hebraeus drash wordt genoemd. Van het werkwoord darash. En daar heb ik even opgezocht. Drash, of darash moet eigenlijk nog een A tussen, dat is strongs. H1875 uh, uh, Dat uh, betekent letterlijk, eigenlijk komt het van het idee Heel veel Hebreeuwse stammen komen van een heel actief, actief werkwoord En het woord darash komt van, van stampen Of uh, dorsen uh, Of een, een paardje aanstampen in, in, de, in de moestuin Stampen, treden En dit zijn de betekenissen, de toepassingen die daarbij horen uh, betreden bijvoorbeeld Dus betreden Wanneer je ergens binnenkomt Door er naar op weg te gaan De weg er naartoe te vinden Dus dan heb je het al, hè? de plaats waar je naar op zoek bent Waar God spreekt En er staat een heel bijzondere tekst, Isaiah 62 Wie een bijbeltje heeft, die mag hem ook wel even mee opzoeken Ik heb hem hier ook staan Maar ik wil hem even in zijn geheel laten zien Isaiah 62 Daar staat het woord Darash In deze betekenis van betreden Isaiah 62 vers 12 gaat over het herstelde Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar hel als een brandende fakkel. Wat is Jeruzalem? Dat is de plaats van God spreekt. Middenpunt van de aarde hoort dat te zijn. Maar dat is voor veel mensen, is het dat niet. Maar het hoort wel zo te zijn. Dus ja, wij moeten het herstellen. Maar omwille van Sion zal hij niet zwijgen. Hij zal Jeruzalem herstellen. Een Plaats waar hij spreekt. Waar hij permanent te vinden is. Zie, ja, wij zullen het doen horen. Vers 11. Tot aan de einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion. Zie, uw hel komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. En zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zij zullen hen noemen. Het heilige volk. De verlosten van Yahweh. En u zult genoemd worden gezochte een stad die niet verlaten is. Dat is een beetje, een, ja, dat woord gezochte dat klopt niet, dat is verkeerd vertaald, want daar staat nu Darash. Hier staat begeerde. Begeerde, ja. Begeerde, nog andere vertalingen voor dat woord gezochte. Geliefde, geliefde. Gij zult geliefde heten. Ja, hier staat het woord Darash. Ik kan voor het in nog wel voor geliefde en gezochte zijn andere woorden voor. Ja, zoeken, nou zoeken, dat kan kloppen. Maar het punt is, stad die niet verlaten is, maar door u betreden wordt. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld. In Isaiah 62 vers 12. Er zal weer een moment zijn dat Jeruzalem hersteld wordt. Dat die plaats van jaren spreekt, opnieuw betreden wordt door u. Het gaat dus, dan, dan gaat het dus niet over de, over de Bijbel, hè, maar een... een een andere plaats van openbaring waar God spreekt. En in de Bijbel is dat Jeruzalem. Maar de Bijbelse Jeruzalem met de tempel, dat is er niet. Er is nu wel, Jeruzalem wordt wel hersteld, en we zien de eerste tekenen van herstel. Maar de tempel is nog niet herbouwd. Jeruzalem op aarde is dus nog niet de plaats waar God spreekt. Al zijn er de tekenen van. Maar toch staat deze, is dit de belofte. De Jeruzalem, de stad die niet verlaten is, maar door u betreden wordt. De Rusha. Dat is dus een afgeleide van Darash. Bent u daar nou al op zoek? Naar die plaats waar Jaweh spreekt. In openbaring. Door te spreken. Dan moet je, dit moet je eigenlijk jezelf uh, in trainen. In het zoeken. Onderzoeken. Ondervragen. Vragen stellen. Jezelf toegang verlenen. Je moet durven hebben. Je moet durven hebben. Als je door die deur naar binnen bent gegaan. Halleluja. Om verder te zoeken. Naar het hart van God. Dan moet je durven. Durft u al? wilt u die, die, die plaats van openbaring samen ontdekken door jezelf beloot te geven dat is eigenlijk waar het rasje over gaat je gaat samen zitten en niemand stelt de vragen Jeshua die vertelde ook gelijkenissen hij zei die kijkers zie je daar een boer die zaait in het veld en zus en zo en, en hij zei ja niemand begrijpt eigenlijk wat ik zeg niemand begrijpt het maar jullie zal ik het uitleggen bedoel ja uitleg, uitleggen dan ging hij samen zitten met zijn discipelen. En dan zei hij, wat denk je dat het nou betekent? Wat denk je daarvan? Wat denk je daarvan? En toen werd er gesproken. Dan zei Petrus wat, dan zei Jacobus wat, dan zei Jezus wat. En daar spreekt God. Dan zijn het niet de letterlijke woorden van die gelijkenis. Niet die letterlijke boer. Maar doordat, doordat God de dingen samenbrengt. Doordat er bepaalde bijbelpassages aan elkaar verbonden zijn we doen het met de parasha altijd het zijn altijd zes bijbelgedeelten die aan elkaar verbonden zijn en als je de verbinding ziet en ik schrijf het dan op hè, dat is zo jammer eigenlijk dit is de ene plaats van openbaring maar die andere plaats van openbaring waar je spreekt waar God kan spreken doordat er iemand dit zegt of dat zegt, dit aanvult dat toevoegt, dit vraagt wat stelt daar word je stil van en we kennen het niet. We zijn gewend in het ker om kerkje te spelen. We zetten een kansel neer in de dominee, moet het maar zeggen. Maar da dat is nou juist de manier om deze manier van spreken, deze plaats van spreken, op slot te zetten. Want als wij niet samenkomen En zo samen op zoek gaan. Samen spreken, zoals Yeshua en zijn leerlingen. Dan hebben we deze plaats, die missen we helemaal. En het is zo mooi. Ik zal dus vertellen, ik ben... Een in 2010 ben ik in Ierland geweest, Noord-Ierland en in Bangor. En daar heb ik voor het eerst met deze manier van spreken kennis gemaakt. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik kwam daar binnen en er was een, een liberale rabbi uit Amerika. En die uh, was, uh, was daar om, ja, om, om onderwijs te geven. Ik denk, ja, ik had er hoge verwachting van, want ik was er niet zomaar gekomen. En ik kwam binnen en hij, en hij zei, we gaan bij... Uh, ik weet niet meer waar het over ging, maar bij wijze van spreken over Genesis 16 spreken lees het eens dus door zei hij. en, uh, en hij, hij zat daar gewoon op een krukje uh, heel anders dan ik zo achter zo'n lessen maar zat hij zat gewoon op een krukje en uh, lees het eens dus. en toen werd het stil en iedereen ging het lezen en iedereen las het verhaal van Hagar bij de put lag Iroï waar zij als een gefrustreerde slavin aan het vluchten was en de engel van God ontmoet haar en ze wordt gezien. En die rabbi vroeg, vroeg maar één vraag. Nu heb je dat gelezen, zegt hij. En heb je. Wat betekent het dat je gezien wordt? Dat je gezien wordt. Wat betekent dat? En het werd even stil. En toen kwam er een verhaal van die en van deze. En er was zoveel herkenning met Hagar. En toen hadden we het daarover gehad. En toen vroeg hij een nieuwe vraag. Ik dacht: Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En eerst druf je niet, eerst sla je helemaal dicht. Nu moet ik dingen gaan zeggen. Weet je wel? Dingen die ik... Ja, nu moet ik dingen gaan zeggen. Ja, nu moet ik dingen gaan... Ja, want samen... Ben je geheel. En samen ga je onderzoeken. Samen... Word je open en bloot naar elkaar. Het is dus zo kostbaar... Er dat, dat, dat was een weekend lang, aan het eind van het weekend heb ik een uur zitten huilen, letterlijk. Gewoon hard zitten huilen. Dat, dat, dat heeft zoveel in mij losgemaakt. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik dacht, dit is het. Deze plaats moet ik vinden. En die plaats, dat kan overal zijn waar Gods geest geopenbaard wordt. Maar ja, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn er niet zoveel die deze plaats ontdekt hebben. Het gesproken woord. Doordat je samen studeert, samen van elkaar leert en samen groeit. Prachtig, heerlijk. Ja, ik hoop, ik hoop dat we daar nog veel van meemaken in Nederland. Maar het is niet afhankelijk van mensen. God moet het doen. In putten ben ik ermee begonnen, ooit, in uh, een huisgroep om dit te doen. En dat, is, en dat ging. God gaf het. Hij openbaarde het. En we konden een gemeenschap vormen. Maar de vlisten is er nog niet zo ver gekomen. Maar de, ja, God moet het ook geven. Dan is er nog een derde plaats van de openbaring. Als je het geschreven woord, als je God hebt horen spreken uit zijn woord. En als je God leert spreken, of het spreken van God verstaat in gemeenschap. Als je samen bent, samen studeert, samen groeit. Dan is er nog een derde plaats van de openbaring. Nou, die, die is echt afhankelijk van die twee. Als je die twee niet kent, dan is dit uh, een ingewikkelde. Want dan ga je speculeren voordat je eigenlijk er bent. En dan denk je soms dat God spreekt en dan kun je soms fouten maken. Als je, als je niet hier doorgegaan bent, zeg maar, de ervaring van het woord. Dat is wat Mozes meemaakte toen hij, met, toen hij in de woestijn was met al die schaapjes. En in een keer dat braambos zag branden. Dat is een doodnormale ervaring, want het gebeurde vaker dat er gewoon brand uitbrak in zo'n bloedhete woestijn. Zo'n uitgedroogd struikje. Ja, dat gebeurt vaker, dat gebeurt nog. Als het een tijd van droogte is, dan kan een bos zomaar in de, in de fik vliegen. Of zomaar. Ja, nou ja, in de woestijn, waar het 50 graden wordt, kan zomaar gebeuren. Dus ja, Mozes kon er gewoon voorbij gaan. Maar deze keer was het anders. God liet hem door een ervaring gaan. Wanneer je hierin getraind bent, in het geschreven woord en in het gesproken woord. Dat je dus twee plaatsen God hoort spreken. Dan hoor je God ook spreken in je dagelijks leven. En dan leer je dat te onderscheiden. Dan heb je ogen die daarin onderscheiden zijn. En onderscheiden kunnen. Nou, als je dan niet uh, geen onderdeel bent van een profetische generatie, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je echt, dan ben je Israël. Shema Israël. Zullen we het nog een keer doen? Shema Israël. Adonai Eloheinu. Ik heb die tekst nog een keer nummer Nummerie 7, vers 89. Als Mozes bij God binnenkomt om met Hem te spreken, dan hoort Hij de stem het ha kol die tot hem spreekt hoort hij die stem het woord is het zaad maar het, het blijft zaad als het niet kan groeien en hoe kan het zaad, hoe kan het woord groeien door te horen, door shma. door je oren te openen dan kan het zaad gaan groeien dus dan gaan we op zoek naar die plaatsen waar God spreekt en dan kunnen we groeien vraag en antwoord wisselen elkaar af dan heb je weer een vraag hierover, dan weer daarover. En er komt hier een antwoord op, en daar een antwoord op. Maar het is nooit een definitief antwoord. Het is nooit zo van, als je nu een antwoord gevonden hebt, ah, oh, ik heb het gevonden, ik schrijf het op, en nu weet ik het. Nou, dan heb je het al net niet begrepen. Dat heb je het nou net gemist. Wie zoekt, hoort. En groeit. En is een kind van God. Hij valt net een beetje van het scherm af, maar daar staat God. Wie zoekt, hoort en groeit en is een kind van God. Amen. <mogelijk>